Maar daar waar ik vijf weken geleden gebleven ben, daar gaan we vandaag mee verder. Ik zal u de laatste twee seats laten horen. Het thema van de prediking was: Jawee is met u, maar hoe lang? Dikke vraagteken. We kunnen altijd makkelijk zeggen: Ja, natuurlijk, God is met ons. Maar de andere kant is dan wel de vraag: Weet je het wel zeker? Want het is altijd nog aan bepaalde condities verbonden dat een relatie een hechte relatie blijft. Dat is in een huwelijksrelatie zo. In een huwelijksrelatie zijn beide partijen die volledig in liefde de anderen ten dienste staan. En als we zien hebben de liefde van onze eeuwige God. Dat is onvoorstelbaar. Die zijn hoogtepunt heeft bereikt in de gaven van zijn enige zoon. De enige weg waardoor wij terug konden tot vader en met hem in vrede kunnen leven. Wat een vreugde is het te weten dat je zonen en dochters van God bent geworden. En dat onze vader uit de hemel ons met vreugde waarneemt. Het is goed om samen te zijn, want samen vertegenwoordigen wij het huis gods. Het is natuurlijk een hele mooie parasja die we vanmorgen hadden, maar geestelijk gezien zijt gij het huis gods, gebouwd in de geest, in een volkomen relatie met Yahweh onze God. En de waarde van die relatie en de heerlijkheid daarvan bepaalt de trouw. Het mooiste is, God is altijd getrouw en wij moeten trouw leren. Jawee is met u, maar lang? Nou, toen hebben we ook geconstateerd... zolang gij broeder en zuster met hem zijt. Verbreek vandaag uw verbinding. Ja toch? Heb je alle gelegenheid voor? Je hebt er alle macht voor te krijgen om te zeggen... ik ga stoppen, ik ga mijn eigen leven indienen zoals ik het wil. Houd je helemaal niet tegen. We hebben wel eens meer gezegd in ons eigen leven. Toen waren we echt van God los. Dat heeft dan meer te maken met ons goddeloze levensstijl als dat God ons loslaat. Maar dit blijft toch wel even staan. Yahweh is met u, maar hoe lang? Zolang gij met hem zijt. Er zijn aardig wat teksten aangehaald een paar weken terug om te laten zien hoe nauw het ligt. We gaan er vandaag een stukje op verder. Vier weken terug kwamen deze als laatste twee teksten aan: 2 Chronieken 15, vers 12. Daar kwam het moment dat Juda opnieuw zich verzamelt. En ze gaan uiteindelijk een nieuw verbond sluiten met God. Ze waren zo afvallig en ontrouw geweest... dat ze kwamen tot de beslissing... wij gaan een nieuw verbond sluiten met God. Dat kwam niet van God vandaan... maar dat kwam uit het volk vandaan. Uit het besef wat ze daarvoor gedaan hadden. Wat zegt de tekst? Zij gingen een verbond aan... Ja, welk verbond? Dat zij Yahweh, de God van hun vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun gehele ziel. Dat met dat gehele hart en dat gehele ziel, dat was mooi naar de knoppen. Door jarenlang in een goddeloos leven en een goddeloze levensstijl te hebben uitgeleefd. Nou klinkt dat natuurlijk heel vervelend, dat woordje goddeloos. Maar het is toch, zodra je zegt, ik ga mijn eigen koers varen, laat je Gods koers los. Ben je van God los. Andere naam, je bent dan goddeloos geworden. Als je de wegen van Yahweh kent en je zegt willen ze wetens, streep eronder. Ik heb er geen zin meer mee. Dan laat je eigenlijk die relatie met God los. Of God jou loslaat is een andere zaak. Vers 13 zegt, En ieder die Yahweh de God van Israël niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden. Zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Nou, dat klinkt helemaal niet in die oren. Vindt hij ook niet? Maar dat zegt God niet. Dat zegt het volk. Ze waren er zo van overtuigd, moeten terug naar God. We gaan doen wat hij gezegd heeft. Het zal weer opnieuw vreugde worden om in zijn wegen te wandelen. Want wat is het voordeel om in de wegen van de Heer te wandelen? Dan komen we uiteindelijk tot het doel. Wat is het tegenoverstelde van tot zijn doel komen? Dat is het doel missen. En dat is Zonde. Zonde betekent doel missen. Maar een weg van rechtvaardigheid, daarmee komen we tot ons doel. Al is het met vallen en opstaan, maar we zullen dat doel bereiken met de hulp van God. Nou, dat volk, zij zwoeren Yahweh met luide stem onder gejuich, onder het geschal van trompetten en horens. Dus ze hebben zich vanaf de aarde duidelijk kenbaar willen maken naar de hemel om hun verbond met vader te herstellen. Misschien heb je het ook wel eens gedaan. Tot je aan het eind van je route zat en tot je schreeuwde: Mijn God, vergeet me toch. Wat ben ik stom geweest. Ik bekeer me van mijn afvallige weg. Vanaf vandaag zal ik weer wandelen. Misschien heb je het één keer gedaan in je leven, ik heb het meerdere keren gedaan. En dat is een beetje een ervaring van ook anderen, misschien van u ook wel. Tot er heel wat keren komt en je zegt: Oh mijn God, wat hoe ik nou toch weer. Het zit een beetje aan ons systeem vast. Wat is er gebeurd? De offerhoogte die verdwenen echter niet. Dat is jammer. Ze komen op hun knieën terug voor God. Ze beleiden het. Ze willen hem dienen. Ze doen er alles aan om het goed te maken. En er staat er één tekst verder. Echter de offerhoogte. Waar ze dus aan de baal offerden. Dat zou toch het eerste moeten zijn wat je afbreekt. Ja toch? Als je een, een of ander vreemd geloof hebt gehad. En wat totaal niet overeenstemt met Torah. Dan breek je toch al die offeraltaren af. Zeg ik wil er niks meer mee te maken hebben waar ik vroeger in geleefd heb. Maar hier de offerhoogte verdwenen echter niet. Ze dachten met hun oude godsdienst toch weer opnieuw God te kunnen dienen en daar stukjes van mee te nemen. Gaat echt niet. De offerhoogte verdwenen echter niet uit Israël. Dat zijn de tien stammen. Israël betaalt de twaalf stammen, de tien stammen in het noorden en twee stammen in het zuiden. Toch was het hart van Aza, dat was de koning, zolang hij leefde, Jawee volkomen toegewijd. Het is bijna onbegrijpelijk. Maar die Aza, die had een hart, dat is de koning, om God te dienen. Hij had alles daarvoor ingezet. En nochtans, al wil de koning goed, wil nog niet zeggen tot het hele volk meegaat. Aza is de koning van de twee stammen, van Juda. En die tien stammen, die waren intens goddeloos geworden. Ze hadden twee grote afgodsbeelden in het zuiden en in het noorden neergezet. Ze hebben gezegd, dan hoef je niet meer naar Jeruzalem te lopen, om daar naar de tempel te gaan. Dan kom je maar tot die twee afgoden, of tot hun twee goden, en dan kunnen we zo ook de Heeren dienen. Ze hebben een feest van de Heer omgebouwd naar een maand eerder. He, zoals wij vroeger de Sabbat hebben omgebouwd naar de zondag. Ja, God die zit niet te wachten tot je zondag gaat vieren. Je mag zondag vieren, maandag vieren, dinsdag en donderdag vieren. En mag een goede vrijdag. Maar overtreedt niets in Sabbat. Want wat hij ingezet heeft, is gewoon van hem. Sabbat is ons gegeven als heilige tijd en een teken tussen hem en ons. Omdat wij zouden weten dat hij onze God is. Alleen als Yahweh je God is, hou je toch aan zijn dagen en aan zijn feesten? Nou, één ding is duidelijk. Al die offerhoogten verdwijnen niet uit Israël, maar het hart van Aza, zolang hij leefde, was toch volkomen ja weer toegewaaid. Je ziet toch, het kan toch wel een beetje, of het prettig is of niet, maar het schijnt bij Asa te kunnen. Hoewel ik twijfel. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven naar het huis van God. Kijk, dat zit er wel. Hij zei dat wat de Heer is toegewijd, daar zal ik ook in het huis van God brengen was goed van hem. Heel wijs. Zilver, goud, allerlei voorwerpen. En er was geen oorlog tot het 35ste jaar van de regering van Aza. Goed, hè? Eigenlijk is dat ook al een hint. Als we trouw zijn in onze dienst naar nou onze hemelse vader... wie houdt dan de vijanden buiten het koninkrijk van Israël? Dat doet God. Als de vijand of de wereld daaromheen maar ruikt aan de Jood dan kan hij twee dingen doen. Hij kan of oorlog met hem voeren... of zeggen, daar ga ik niet meer aan beginnen. Maar dat is afhankelijk van de houding van Israël... ten opzichte van God. Want als ze eerlijk zijn in hun wegen... in hun wandelingen met God... dan zal God de vijand met angst slaan. Al zouden ze maar een pinkie willen opheffen naar zijn volk... dan zouden ze al direct denken... oh nee, ga ik toch niet aan beginnen. Nee, want het is het volk van die ene waarachtige God. Als we dat doen... Dus als we eerlijk en oprecht leven, houdt dat de vijand buiten je leven. Dan zie je de vijand al op een kilometer afstand aankomen. Ik zeg, kijk eens, kijk eens, daar komt hij. Nou, hij weet goed dat hij daar moet blijven zitten. Want ik ben een van de onaanraakbaarden. Want ik heb het vreugde met dienst ingericht voor Abbe Yahweh. Er was geen oorlog tot aan dat 35 e jaar van de regering van Aza. Daar waren we tot vorige keer gebleven. Het thema voor deze dag is, zoek Yahweh... Terwijl hij zich laat vinden. Want er kan een moment komen in onze afglijdende weg. Dat er een moment is dat hij niet te vinden is voor je. Dan kan je zoeken wat je wil. Je kan een grens over zijn gegaan. Ja. Daarom is het een mogelijkheid. Zoek nou Yahweh terwijl hij zich laat vinden. Dat is de wel behagelijke tijd van vader. En dat is een hele lange periode. Maar wij willen nog wel eens marchanderen. Maar lieve mensen, er komt een moment... ...dan wil je helemaal niet marchanderen. Je zegt, dat is de weg van Yahweh. Ook al zegt je familie en je kennissen... ...ja, doet het niet zo gek, jullie altijd met dat Sabbat vieren. Zijn jullie Joden geworden of zo? Nou, wij zijn geen Joden geworden. Want je hoeft geen Jood te zijn om Sabbat te vieren. Gods volk heeft onderwijzingen van vader gekregen... ...voor alle mensen... Alle mensen, als ze die ene waarachtige God gaan leren kennen... dan zeggen ze, wat heb die God te vertellen? Hoe zijn nou de regels in het koninkrijk van God? is een vreugde om te leren zien. Op dat 36e jaar van de regering Aza trok Baza... Hé, hey, dat is een vreemde naam. Baza, de koning van Israël. Dat zijn dus de tien stammen op tegen Juda, de twee stammen. Zij versterkte Rama, dat is een plaats aan de grens... om alle verkeer van en naar Aza de koning van Juda te verhinderen. Dus er staat ongenoegen tussen die twee stammen... in het zuiden en in de tien stammen in het noorden. En ze gaan die barrière aanleggen. Zodat er geen handel meer mogelijk is voor Juda... met de omringende volkeren. Toen haalde Aza... de koning van het twee-stammenrijk van Juda... zilver en goud uit de schatkamers... van het huis van Yahweh... en van het huis des konings. En hij zond dat goud... En dat zilver, tot Ben-Hadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde, met de volgende boodschap: Wat gaat er nou gebeuren? De koning van Juda, het goud uit de tempel, het goud uit het paleis, hij gaat het sturen naar wie? Naar de koning Ben-Hadad. Waarom doet hij dat? Het blijkt namelijk dat zijn voorvaders ooit een verbond hebben gesloten met deze heidense koning uit Syrië. Dat als er problemen zouden zijn, dan zou hij geld geven aan die koning van Syrië. En dan zou die koning van Syrië komen en de vijand voor hem uitroeien. Kunt u voorstellen dat het volk van God een verbond sluit op deze wijze? Echt toch niet, hè? Onbegrijpelijk tot het gebeurt als je zegt dat er maar één waarachter God is... En die heel Israël beschermt op grond van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dan is het volk toch al aardig van het padje afgeweken... als je dan denkt dat je door geld en goederen de vijand op een afstand kan houden. Het is juist de reden om te zeggen... oh jongens, hij heeft me nog veel meer goud, laten we het overvallen. Dan hebben we alles. Dat gebeurt hier echter niet. Maar, zegt hij, hij zond tot binnen had de koning van Aram... die de Damascus woonde, de volgende boodschap al het geld wat in het huis van God gebracht wordt... dat is de heilige tiende. De heilige tiende, daar leeft het hele priesterschap van. Hoe is het mogelijk dat je kan bedenken... dat je dat uit het huis God haalt en dat je dat gaat geven aan een vijand over de grens. Alleen maar om hem rustig te houden. Echt gaat helemaal niet. Eigenlijk, op het moment dat je dit doet als volk van God... ben je van je eigen God los. Van God los. Je komt tot een goddeloos handelen. Je vertrouwt gewoon niet op Jahwe, je enige, werachtige God. Hij zegt tegen die koning... een verbond tussen mij en u... tussen mijn vader en uw vader. Dat bestaat, dat verbond. Hierbij zend ik u het zilver en het goud. Wel nu, verbreek nou uw verbond met Baza. De koning van Israël, opdat hij van mij wegtrekt. Dus de koning van Jeruzalem, de twee stammen... Die ziet de tien stammen komen met hun legers. Die leggen zich voor, de, voor hun grensgebied neer. En dan zegt de koning van Juda tegen Syrische God. Alsjeblieft. Het is absurd dat het volk van God Juda. Die rondom de tempel wonen. Tot deze beslissing komen. Verbreek dat verbond met Baza de koning van Israël. Opdat hij van mij wegtrekt zegt hij. Nou toen luisterde Ben Benhadat Naar koning Aza. Dus die bennadat, hij luistert naar Aza. En zond zijn legeraanvoerders naar de steden van Israël. Zij overweldigen in Israël... ...Lion, Dan, Abelmaim... ...en de voorraadsteden van Nachtali. Dus die jongens van de twee stammen... ...die krijgen dan hun zin. Ze betalen geld aan Bennadat ...en hij pakt de tien stammen. Maar het kan niet. Hoe is het mogelijk tot een Judeese koning... ...zijn broedergemeente... Laat aanvallen door de vijand. Het kan niet ongestraft blijven, lieve mensen. Zodra Baza dit hoorde, staakte hij de versterkingen van Rama en hij hield op met zijn werk. Dat was wel het gevolg. Dus de dreiging, dat hij uh, oorlog zou krijgen met Juda, hij denkt nou laat ik dan maar stoppen met het werk. Dus hij heeft door dreiging gemanipuleerd en de boel stopgezet. Gelukkig, nou is het rustig. Zo denkt de mens in zijn vlees. Zo zullen wij misschien ook denken. Hè, tot we een man of een vrouw die tegen ons is, via via, manipuleert, een beetje druk op dat leven zet. Dan houden ze de mond wel dicht. Maar het gaat niet. Wij kunnen in het kleine wereldje zo niet leven. Maar ook niet in de werelden van Israël met de landen daaromheen. Toen ontbood koning Aza geheel Judea. Dus de koning van Juda ontbood heel Juda. En de stenen en het hout waarmee Baza Rama versterkt had, namen ze weg. Hij versterkte daarmee Geba en Mispa. Dus hij zet het plan door. Alles wat de ene koning wilde gebruiken, pakt hij af en dan gaat hij zijn eigen steden mee versterken. In die tijd, toen dat nou gebeurde, komt er een ziener, Ganani tot Aza. Dus Aza is hard aan het werk om zijn plannen uit te voeren... En dan zegt hij tegen die koning van Juda, omdat gij gesteund hebt, ik heb het onderstreept, op de koning van Aram, maar niet gesteund hebt op Yahweh uw God. Daar ligt de hele crux. Daarom is het leger van de koning van Aram aan uw macht ontkomen. Daarom is het leger van Aram aan uw macht ontkomen. Juda had gewoon die strijd als hij zou komen moeten aangaan, dan had hij ze helemaal ingepakt met hulp van Yahweh. Maar eigenlijk, die Aram, dat was eigenlijk een heel groot volk wat tegen Israël was. Het was levensgevaarlijk geweest om dat te doen. Maar omdat hij het verkeerd heeft aangepakt, zegt hij, omdat je niet gesteund hebt op je God... ...daarom is het leger van de koning van Aram aan uw macht ontkomen. Want die Aram die had gegarandeerd weer strijd gevoerd met, uh, met Juda en met Israël. En dan had God ze de overwinning kunnen geven... Maar ja, als ze zelf gaan denken en denken ze slim te zijn... dan halen ze toch iets op hun hoofd wat niet goed is. En dat is een verdrietige zaak. Moet je maar luisteren. Waren de Kusiten en de Libiërs, gigantische volken met grote legers... niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters, toch heeft Yahweh hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt... Ze hadden dus kennis wat hun voorgeslachten gedaan hadden met de grootste legers. Ja, ook al was Israël maar een klein volkje, God die dreef de grootste legers weg door angst. Er was ooit een keer een leger van 80.000 man wat optrok naar Israël en dat hele volk Israël stond te beven. Maar ze lieten de priesters met de ark rondgaan en zingend en wat was er gebeurd binnen de kortste keren? Lagen 80.000 van hen in het dal dood. En dan gingen ze in de dal kijken en alles was verslagen. Als je geloof stelt op vader Yahweh, dan zou je wonderlijke dingen ervaren. Ga nooit zelf de strijd aan. En als de mensen met jou strijd aanbinnen, spreek alleen nog maar de woorden van de Heer. Wat zegt er in Kronieken 16, vers 9? Broeder en zuster, Yahweh's ogen gaan over de gehele aarde. Amen? Zul je het onthouden? Ja, Jawes ogen gaan over de hele aarde. Ook het plekje waar jij woont. Om krachtig bij te staan. Hen wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Waarom zouden we nog vrezen? Is je hart volkomen op de Heer gericht? Hij geldt voor u. Eigenlijk moet je hem opschrijven. En uit je hoofd leren. Ja, Jawes ogen gaan over de hele aarde. Om krachtig bij te staan. Hen wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Gij hebt hierin. Dwaas gehandeld, zegt de profeet. Want van nu af zult gij oorlogen hebben. Ja, natuurlijk. Als jij denkt met goud en zilver uh, de vijand kan afkopen. Dat is een leuke uitdaging. Toen werd Aza vertorend. Op wie? Komt de profeet vertellen waardoor het fout gaat... En dat zegt hij tegen Aza en dan wordt Aza boos op de profeet, op de ziener. Hij denkt wel, verdorie, wat kom je me nou vertellen? In de gevangenis met die vent. Maar hij doet niks anders dan het woord van de Heer aan hem verkondigen. Aza vertoornt zich op de ziener, zet hem in de gevangenis, want hij was hierover verbolgen op hem. Aza mishandelde in die tijd ook enige uit het volk. Aza heeft de glijdende schaal naar beneden gevonden. Zijn trouw naar God is eigenlijk over en de eerste stappen op de weg naar beneden is er. Als we dit van onze broeders zien, laten we ze helpen, laten we ze nabij zijn, laten we ze met ze spreken. Wat zegt Jezaja 55, vers 6 tot 8, broeder en zuster, zoek nou Yahweh, terwijl hij zich laat vinden... Zegt de profeet, het is niet zomaar een gedachte. Nee, het is een citaat van de profeet, het thema van de les van morgen. Zoek nou ja, weten waar we, hij zich laat vinden. Roept hem aan als hij nabij is. Ja, die goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hier is dat twee keer hetzelfde. De goddeloze is een onrechtige man en de weg, dat zijn de gedachten die hij heeft. Dus die goddeloze verlaten zijn weg... En de ongerechtige man zijn gedachten, hij bekeren zich tot Yahweh, dan zal hij, Yahweh, zich over hem ontfermen. En tot onze God, dat is Yahweh, want hij vergeeft veelvuldig. Wees nooit dwaas om te volharden in het kwaad of in een weg van ongerechtigheid. Zolang er nog een mogelijkheid is om te zeggen, vader wil me vergeven, dit had ik niet moeten doen. Vader is barmhartig, hij vergeeft Allah maar niet. Trouwens, bekeer je, daar gaat het om. Vader zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van Yahweh. Want wij denken vaak, mijn zonden is te groot... dat ik dit nog moet beleiden en dat vader me vergeeft. Nee, vaders gedachten zijn vele malen groter. Wat je ook gedaan hebt, buig voor het aangezicht van Yahweh... beleid je zonden en keer je om in de goede weg. Dat is wat Jezaja te vertellen heeft. 2 konieken 16 vers 12... Het 39ste jaar van zijn regering wordt die Aza ziek. Hij wordt ziek aan zijn voeten. Nou, we hebben allemaal wel pijn aan onze voeten. Maar zijn ziekte werd hoogst ernstig. Je kan het zo aan je voetjes krijgen tot je er aan dood gaat, wist u dat? Die Aza, die moet die ervaring maken. Het werd hoogst ernstig. Doch zelfs in zijn ziekte zocht Aza geen hulp bij Yahweh, maar bij de heelmeesters. Jammer. Dat een koning met zo'n enorme taak zich op zo'n domme wijze gedraagt. Er zijn meer koningen geweest. Uiteindelijk hebben ze zich ook wel bekeerd. Ze hebben zich tegen de wand aangeworpen en geschreeuwd tot vader. En ze kregen hulp. Maar zelfs in zijn ziekte vroeg Asa al Yahweh geen hulp. Maar hij zocht het bij de heelmeesters. Asa ging bij zijn vader te rusten en hij stierf in het 41ste jaar. Eigenlijk is het een trieste ondergang van Asa. Terwijl die man zo ontzettend goed begonnen was. Als nou zijn zoon Jozefat koning wordt in zijn plaats. Die zoon Jozefat heeft waarschijnlijk toch wel gezien wat er gebeurde bij zijn vader. Hij trad krachtig op tegen wie? Tegen Israël. Hij trad krachtig op tegen Israël. Zijn eigen broedervolk. De tien volkeren. Maar ze waren zo goddeloos geworden als Als wat? Weet u nog welke, welke leider ze volgt in het begin? Jerobiam. En Jerobiam had afgoden neergezet en gezegd, dit zijn jullie goden. En die tien stammen gaan nog steeds verder in het dienen van andere goden. Nog steeds in het dienen van andere goden. Hij legde een legermacht macht in al de versterkte steden van Juda en bezettingen van het land Juda in de steden van Ephraim en bij zijn vader Aza had ingenomen. Dus hij gaat er aan werken. Yahweh was met Jozefat. Puur omdat Jozefat het plan oppakt om te handelen zoals vader wilde. Het kwaad moet je aanpakken in het land van God. Ook in de gemeente. Ook in de kerk. Wat er ook is. Als je kwaad ziet gebeuren binnen de gemeenschap moet je alert zijn. Want als kwaad zich doorzet, het gaat verkankeren, gaat er een hele gemeenschap aan kapot. En als een gemeenschap zo verkankert gaat het uit elkaar... Dus we moeten alert zijn, wat in Israël gebeurt, kan ook in je gemeenschap gebeuren. Jawee die was met Jozefat, want hij, Jozefat, bewandelde de oude paden van zijn vader David. Hij zocht de ba als niet, maar de God van zijn vader. Waarom zijn we nou om met elkaar, door al die jaren heen, op dit plekje terechtgekomen, Om terug te gaan tot de Torah, de leer van onze vader in het geloof. We zullen Abraham, Isaac, Jacob volgen. De twaalf zonen van Jacob. We zullen zien hoe de tempel gebouwd is. Als een afbeelding van de ware tempel in de hemel. En dan hebben wij nog geleerd dat wij zijn het huis gods. En wij weten waar onze tempel is. God die woont niet in tempels met handen gebouwd. Dat zijn mijn schaduwen geweest. Hij woont in de tempel die in de hemel is. De ware tabernakel. Daar woont God. Dus als ons denken zich verheft tot God. Dan aanbidden we hem. ...vanuit de hemel, want van daaruit komt zijn woord. Ja, inderdaad. Ook Abraham heeft uh, in gehoorzaamheid gezien... ...op het einde van het geloof, dat is Messias. Abraham, Isaac, Jacob. En wij doen het met hun. Ja, we met Jozefat, want hij bewandelde de oude paden... ...van zijn vader David. Hij zocht de baals niet, maar de God van zijn vader. Maar het is heel triest tot dit nou gebeurt aan het eind van de rit... Het had niet hoeven te gebeuren. Hoeveel van ons hebben ook fouten gemaakt. dat je denkt, oh, tot dat nou gebeurd is. Ja, Aza ook. We hoeven hem ook niet te verwijten. Want we lopen in dezelfde problemen vaak rond. Alleen het is een vreugde als je dan ziet in zo'n geschiedenis... die direct aan elkaar gekoppeld is... dat dan zijn, zijn zoon, want Jozefat is de zoon van Aza... die pakt direct op zoals Abba Yahweh het wil... en hij bewandelt dan de oude paden van zijn vader David. En dat is de enige weg die we gaan kunnen... We moeten de baals niet meer zoeken. Dus ook wat we uit het christendom hebben meegenomen... over een drie-enige God... over al dit soort dingen die nergens in de Bijbel staan... we zijn misleid geweest. We moeten de spullen achter ons laten... en we moeten de Torah gaan studeren. Hoe heeft God ons en zijn volk onderwezen? Uh, deze ja. Alleen zijn vader heeft de weg verlaten. Dat is het trieste. Je bent pas een man naar Gods hart... als je bereid bent je zonde te beleiden en te laten... Yahweh hij was met Jozefat, want hij, Jozefat, bewandelde de oude paden van zijn vader David. In een voorkomen aanbidding van Yahweh. Hij zocht de baals niet, dat is de basis van het probleem, maar de God van zijn vader, dat is Yahweh. Wandelde naar dienstgeboden, hij deed niet zoals Israël. Israël, de tien stammen... Hebben twee godsbeelden neergezet, afgodsbeelden. Hebben daarvoor hun knieën gebogen. Omdat Jerobian had gezegd, dit zijn jullie goden. Buig daarvoor, dan hoef je niet meer naar Jeruzalem te trekken elk jaar. Maar hoeveel dingen hebben we zelf niet in ons leven gehad. Waardoor we dus geboden hebben ingevoerd die niet in Torah staan. En waarvan Yeshua dan nou zegt in Markers 7 vers 7. Te vergeefs eert gij mij, want je leert leringen die geboden van mensen zijn. Dus de geboden die door Rome en reformatie zijn ingevoerd in afwijking van Torah... zijn gewoon zaken die we los moeten laten en gaan doen wat vader ons leert in zijn Torah. Hij wandelde naar dienstgeboden en deed niet zoals Israël. We hebben dezelfde ervaring mogen maken door uit het traditioneel christendom te trekken... om te zeggen, hoe heeft nou de Heer gesproken? Ook al is het een vervelende weg in het begin, naarmate dat je hem gaat zien... is het een vreugde om op de wegen van Yahweh te wandelen... Nou zegt hij: heer, Yahweh die gaf hem koninklijke macht, vast in handen. Heel Juda bracht Jozef wat geschenken, zodat hij rijkdom en eer in overvloed had. Hij koos voor de weg van vader Yahweh. En alle zegeningen die erbij horen, komen ook over hem heen. Ja, staat er, met een moedig hart, want het heb je nodig om tot de oude paden terug te keren. Want anders word je door vele mensen belachelijk gemaakt. Dus je doet het niet zo gek, ga je sabbat vieren. Ja, ik ga Sabbat vieren. En dan zeg ik, ik ga ook de feesten van die vieren. Ik ga Pesach vieren, ik ga Shavuot. We gaan uh, Loofhuttenfeest vieren. De achtste dag gaan we vieren. Het is een vreugde om de feesttijden van Yahweh te kennen. Want we waren ze kwijt. Met een moedig hart, want dat heb je nodig, bewandelde hij de wegen van Yahweh. En bovendien verwijderde hij de hoogte en de gewijde palen. Want altijd ging de afgoderij op heuvels. En daarop werd dus het afgodeoffer offer gebracht. In het derde jaar van zijn regering stond hij zijn oversten Ben-Gaïl, Habatia, Zakaria, Netanael en Michaia om in de steden van Juda onderricht te geven. Daar heb je het. Zodra je dus de tempel van de Heer herstelt... in zijn wegen wil gaan wandelen... is het eerste wat je gaat doen... ik ga de anderen onderwijs geven. Torah. Torah betekent onderwijs, onderricht. Om in de steden van Juda onderricht te geven. Bij hen waren de levieten. Met Semaya en alles. En de priesters. Dus de levieten, de dienaren in de tempel en de priesters die voor de tempel de offers brachten. Dat werden de mannen die les gingen geven om ze Torah te onderwijzen. Ze waren het kwijtgeraakt. Zij gaven onderricht in Juda en hadden het wetboek van Yahweh bij zich. Zij trokken al de steden van Juda rond en onderwezen het volk. Ook al zeggen mensen tegen je, gut, jij viert Sabbat, dat is ook wettig, zeg. Dat is niet wettig, dat is wettig. Het is gewoon in de Torah van God, omdat de Sabbat altijd het teken was tussen God en zijn volk. of dat volk zou weten dat hij hun God is. Als je gaat zeggen, ik ga andere dagen vieren, we kennen het allemaal. Ja, te vergeefs eert gij mij, zegt hij, want je leert leringen die geboden van mensen zijn. Ze gaven onderricht, het wetboek van Yahweh al de steden van Juda gingen ze het volk onderwijzen. En dan komt het mooie. De schrik voor Yahweh lag op al de koninkrijken der landen rondom Juda... zodat ze met Jozefat geen oorlog voerden. Zie je dat? Als je dus in de weg van de heer gaat, zeggen zelfs je vijanden... nou, daar ga ik geen strijd meer mee voeren. Nee, dat is ook niet zinvol. Als je de wegen van de heer kent... Dan heb je ook de bescherming van de Heer. Hij heeft gezegd dat hij dat hele land... Hè, zou die afbakenen... zodat er geen vijand het land in zou komen. Als Israël gehoorzaam was... had de vijand geen millimeter... om het land binnen te komen. Ja, zegt hij, nog even een keer dat vers herhalen... de schrik voor Yahweh... lag op al de koninkrijken... de landen rondom Juda... zodat zij met Jozefat geen oorlog voerden. Wat een rust. Dankzij wie... Dankzij de schrik van Yahweh op je vijand. Het deel van de Filistijnen begon geschenken te brengen aan Jozefat. Schatten van zilver. De Arabieren brachten een klein vee. Rammen en bokken. Kun je het voorstellen? Tot ze hun spullen komen brengen naar Jeruzalem. Naar de koning van Juda. Gaandeweg bereikt dan Jozefat het toppunt van zijn macht. Hij bouwde in Juda burgden en voorraadsteden. Het is een ongelooflijke periode wat er met Jozefat gaat gebeuren. Alleen maar omdat hij trouw is aan God. Ik hoop dat de les van vanmorgen ons zal aanzetten om in alle wegen trouw te zijn. Want je zal ervaren dat vader Yahweh zal doen wat hij je beloofd heeft. Hij heeft gezegd in Jesaja 55, zoekt Yahweh. Dat betekent, zoek nou naar de wil van Yahweh. Want hij heeft zijn wil geopenbaard in Torah en profeten. Zoek Yahweh, terwijl hij zich laat vinden, roept hem aan terwijl die nabij is, broeder en zuster. Wat zei hij nog meer? De goddeloze, dat is hij die wel de weg kent... maar niet doet wat God zegt. Je kan wel zeggen, ja, de wereld zit vol met goddelozen... maar daar heeft hij zich niet over. Je bent in de Bijbel pas een goddeloze... als je de weg van Yahweh kent... en een willens en wetens anders gaat handelen. Dan maak je jezelf van de wil van God los. De goddeloze die verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. De goddeloze en de man die in onrecht handelt... is hier synoniem. Je dient je te bekeren tot Yahweh. Hij zal zich over je ontfermen. Tot onze God moet je je bekeren... want hij vergeeft veelvuldig. Amen? wil dat geen heerlijke uitspraak op een gegeven moment... want zo functioneert het altijd. Dat gaat dag in dag, af. gaat het door. Hij zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Ik ben niet zo'n ruwe God... die zegt, oh foutje, knal. Echt niet waar... Bekeer je, dan zou je zien dat God langmoedig is, barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend, vol van ontvemming. Waar waren er zeven in ieder geval. Mijn gedachten, zegt hij, zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Dat luidt het woord van Yahweh. Als we zijn woord studeren en je ziet wie Yahweh is, als een barmhartig, genadig, goede tieren, trouw enzovoort. Ja, als je dat eenmaal weet, is het er ook niet moeilijk om terug te keren op je weg. Want vader is barmhartig. Je hoeft alleen maar te zeggen: Vader, het is fout gegaan. De verloren zoon, die kreeg heel zijn erfenis weer terug. Zo zegt Yahweh in Jezaja 56. Onderhoud nou het recht. Wat is recht? Doet de Torah open. Doet gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Dat is gewoon gehoorzaam aan het recht. Gewoon trouw. Zo is hij in Nederland heel trouw. Rest van de weg blijft rijden. Stop voor het rode licht. Doe nou precies wat Torah zegt. Houd de Sabbat al de feesten van de Heer. Heb je naast lief als jezelf. Wees liefdevol en barmhartig. Wat een vreugde om u te leren kennen in deze wereld. Wat een vreugde om u te leren kennen in de wereld. Want je hebt het karakter van God. Je bent barmhartig, genadig, goede tieren. Echt waar. Onderhoud nou het recht en doet gerechtigheid, broeder en zuster. Want mijn heil staat gereed om te komen. Ja, als je recht en gerechtigheid doet, dat heil staat om te komen. Wat is het heil ook alweer? Je kan maar één ding zeggen, toch? Wij denken altijd gelijk aan Yeshua. Maar gewoon zijn heil staat gereed om te komen. Het heil is uit de Joden, dankjewel, broer. Ja, dat is Yeshua. Maar dat hele heil is al verborgen in een Torah-getrouw leven. Als wij liefde tot God hebben, liefde tot ons naaste, de kennen van Torah, is toch een vreugde. Wat een heerlijkheid is daar niet in. Dat heil staat gereed om te komen, natuurlijk, dat is Yeshua. Maar het getrouw handelen naar de inzettingen van onze schepper, dat is echt heil. Mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Een vreugde van de Heer. Welzalig de sterveling. Hij hebt het niet over de joden, hij hebt het over stervelingen. zalig de sterveling die dat doet. En het mensenkind, niet de Jood. Nee, het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Het heil is niet alleen voor de Joden. Het heil is wel uit de Joden. Want uit dat volk is Messias geboren. Waarop Adam en Eva hebben uitgezien dat hij komen zou. En wij zien terug daarop. Een vreugde om hem te leren kennen. Het mensenkind dat daaraan vasthoudt, zegt hij dan achteraan. Die acht geeft op de Sabbat. Dat is toch wel wonderlijk dat hij dat eerste erbij zegt. Zodat gij hem niet ontheiligt. Acht geeft op zijn hand om niets kwaads te doen. Hij geeft me twee dingen mee. Sla nou acht op de Sabbat. Een teken tussen mij en tussen jou. Dat je mag weten dat je mijn kind bent, dat ik je God ben. En dat je met je hand doet wat je moet doen En geen kwaad. Paulus die zegt, de nacht is vergevorderd en de dag is nabij. Laten wij nou de werken van duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts? Moeten wij elkaar waarschuwen? Nou, echt natuurlijk niet. Wij zijn vol van vreugde en blijdschap om de weg van de Heer te gaan. Je wordt ook niet gewaarschuwd, maar bemoedigd om door te gaan op de weg van rechtvaardigheid. En zo kun je dus de duisternis afleggen en steeds weer de wapenen van het licht aandoen. Laat Torah, de wegen van God, je deel zijn. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen. Niet in brasserij, drinkgelagen, welis, losbandigheid of in twist en nijd. En gelukkig gebeurt dat nooit onder ons. We hebben wat geleerd hoor. Maar doet de Heer Jezus Christus aan, wijd geen zorg aan dat vlees. Waarom zou je boos worden? Waarom zou je boze dingen doen en boze begeerten opwekken? Lieve mensen, het is een vreugde. Doe nou Yeshua de Messias aan als een kleed en kies ervoor om te handelen zoals hij in alles wat hij gedaan heeft. Durft u amen te zeggen? Dank u wel. Ik wens u een fijne sabbat verder. God zegen. Laat de vreugde van de Heer uw kracht zijn. In het dienen van hem.